Zijn met het volk van Abba Yahweh en voor diegenen die hier niet waren woensdagavond wil ik u weer verwijzen naar Matthäus 24 en beginnen met dezelfde woorden dat ik niet hier gekomen ben om u iets op te leggen maar ik moet wel u vragen dat u alles wat ik hier vandaag ook weer uh, gaat leren en ik mag doorgaan tot 10 uur vanavond. En dat is voor mij geen probleem, als dat voor u ook niet zo is. Maar we gaan eerst maar beginnen met een uur en vijftien minuten en vandaar zullen we verder zien. In Matthäus 24 vers 11 staat, vele valse profeten zullen opstaan en zij zullen er vele verleiden. Vers 24, want daar zullen vele valse christussen en valse profeten opstaan. Dat woord christussen... ...is van het Hebreeuwse woord Mashiach, wat betekent gezalfde. En u hoort vaak, raakt de gezalfde niet aan. Maar is hij een gezalfde van Abayali? Dat is de vraag. U kan dat, u kan dat bewijzen vanuit Deuteronomium, het dertiende hoofdstuk... ...en kunt u makkelijk zien of hij dat is of niet. Het is dan voor u belangrijk, zoals ik zeg, dat u alles nagaat... ...en als Bereans het woord aanneemt, maar thuis gelijk gaat onderzoeken... Of het bewijsbaar is vanuit de schrift. En dan het thema voor vanmorgen is, uh, wat is uw Bijbelse identiteit in Messiah Yeshua? Waarom is dat belangrijk? Wel, het is belangrijk voor de laatste der dagen om te weten wie u bent en waar u zich bij aansluit. Als hij zich bij wijze van spreken zou aansluiten bij de christelijke groep die verwacht om opgenomen te worden naar de hemel. En daar zeven jaar een feest te gaan vieren. Terwijl de joden dan hier nog de laatste verdrukking zouden door moeten gaan. Als dat eventueel niet waar zou zijn. Wat dan? Als de bus niet zou komen, en er is geen opname, en ik geloof niet in een opname, en in de Bijbel staat nergens iets over een opname. De opnametheologie is gefundeerd op een droom van een vrouw in Schotland, is dan uh, gepopulariseerd door John Darby en Schofield en geperfectioneerd bij een massiasbeleidende jood, de heer Arnold Vruchtenbang. Het is een fantastisch verhaal, maar voor mij heeft het geen waarde in de schrift. Ook in de tenacht wordt er geen woord over gezegd. De profeten spraken, spreken er ook geen woord over. Yeshua heeft er niks van gezegd. De apostelen praten er niet over. Zelfs de kerkvaders hoorden er niet over. Omdat dit was in 1870 naar voren is gebracht dus we zullen zien vanuit uh, handelingen 2 en handelingen 15 dat er überhaupt in die twee hoofdstukken niet gesproken wordt over een nieuwe fundering of een nieuwe vorming van een kerk en weer zeg ik u vandaag als ik het over de kerk heb dan heb ik het over het instituut en niet de mensen die daar nog in zijn ik val de mensen niet aan maar wel het instituut en hun leiderschap. Geen instituut geformeerd in handelingen 2 en handelingen 15, waar de mannen van de bedelingsleer hun hele theologie op funderen. Als die fundatie er dan niet is, dan valt dat hele gebeuren als een kaartenhuis in elkaar. Maar wel vele mensen zijn hierdoor verleid, zoals duidelijk gesteld wordt in Matthäus 24. Daarom is het uh, belangrijk dat wij uitvinden vanuit de schrift. En u moet dat niet van mij aannemen. Ik hoorde iemand zeggen dat Boas die zegt dat wij Israël zijn. Ja, dat is waar, dat heb ik gezegd. Maar ik baseer dit op de schrift. En ik ga u vanuit de schrift laten zien, wie u bent. Want als de bus niet komt, zal u ook door die verdrukking heen moeten. En dan is de vraag of u daar klaar voor bent. Want dat wordt heel wat. En ik ga morgen weer terug naar Nieuw-Zeeland. En ik ben zeer verblijd dat ik in Nederland ben geweest voor deze drie weken. Van het noorden tot in Zeeland toe. En dat ik nu weet dat Abba hier ook licht heeft in de duisternis En dat doet mij veel genoeg. Ik moet wel even zorgen dat mijn gemoed niet schiet. Want dat is wel lastig als je lezen moet. Of leren moet. Maar ik ben dus ook maar een mens en heb zeer zeker gevoelens ook nog voor mijn Nederlandse achtergrond en het Nederlandse volk. In deze lezing ga ik een aantal namen gebruiken. U ziet die, Yahweh, Yeshua, Elohim en Torah. En daar zullen we in deze lezing ook bij komen en dat zal voor velen misschien wel iets alarmerend zijn en waar u misschien nog nooit over nagedacht hebt. Maar u wil de waarheid weten, dus ik ga het u ook vertellen. Het wordt wel altijd niet in dank afgenomen, maar het staat in de schrift. En het is heel erg belangrijk. Want het laat ons zien waar we zijn in de tijdlijn van Abba Yahweh. Voor degene die er niet waren op woensdagavond, zul ik nog even één keer vlug, nou ja vlug, we hebben toch tot tien uur, euh, doorgaan dat als u dit boek bestudeert, dan vindt u twee identiteiten. De allereerste is Israël en dan heb ik daar de olijfboom van gemaakt, waar al eerder over gesproken is. Want als wij over Israël hebben, dan moeten we Israël definiëren wie is nu eigenlijk Israël in de schrift. Hoe ziet Abba Yahweh dit? En dat is belangrijk als we daarover lezen in de brief aan de Romeinen van de apostel Paulus, waarin hij schrijft in hoofdstuk 9, ik zeg u de waarheid in de Marcias. Ik vind dat een prachtig begin. Paulus was altijd ook met de waarheid bezig. En ze hebben hem vele dingen in zijn schoenen geschoven die niet waar zijn. En als we vanmiddag daar de tijd voor hebben, en ik denk het wel als we tot tien uur door mogen gaan, dan zou ik hier nog wel een lezing achteraan willen doen. Die heet Paulus en de wet. En die moet u eigenlijk ook horen, want het komt dan in een heel geheel. Dan heeft u alles achterstevoren maar toch gekregen. Want wat we woensdagavond gedaan hebben, is eigenlijk het laatste. Dit is eigenlijk het eerste. En dan Paulus zit zo in de midden. Maar dan weet u wel hoe het helemaal in elkaar zit, al is het dan toch maar een korte vorm. Paulus zegt, ik zeg u de waarheid in de Messias, ik lieg niet. Mijn geweten, mijn mede gevende over de Ruach Hakodesh, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wensen verbannen te zijn van de Moshiach voor mijn broederen die mijn maarschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn? Dus Paulus zegt dat zijn broeders naar het maarschap Israëlieten zijn. Welke is de aanneming tot kinderen? Dat is heel belangrijk. Dus in Israël is de aanneming tot kinderen. Dus als u in 1 Efeze uh, uh, uh, 1 tot 6 leest over. De uitverkiezing dat Abba Yahweh u verkoren heeft voor de grondlegging der wereld. En dat dat kindschap in Israël is, dan moet u daar al goed over na gaan denken. Het kindschap is dus niet in Duitsland of in Nederland, of in islam of in boeddhisme, of noem het maar op. Het kindschap, en we zijn alle aangenomen kinderen, zegt Paulus, is in Israël. Welke, zegt hij, is de heerlijkheid en de verbonden? Dat is heel belangrijk. Als Yeshua zegt dat de weg tot het behoud een hele nauwe weg is en weinigen zijn er die het zullen vinden, dan gaat het over de weg die Yahweh maakte tussen de dode dieren die hij in stukken sneed toen hij het verbond maakte met Abraham. Zo nou is deze weg. Dus dan is het belangrijk dat wij dit weten. Want in Isaiah 56 staat duidelijk geschreven dat diegene die de Sabbat onderhouden en het verbond naleven, die zal hij brengen naar zijn heilige berg. Sabbat weet u alles van, verbond weet ik niet. Maar het is wel belangrijk, want als u naar de heilige berg wil van ja weet ...zal u toch dit verbond na moeten leven. ik dan christenen vraag: ...zijn jullie verbondskinderen? Dan zeggen ze nee, dat zijn de Israëlieten. Nou dan heb je al een groot probleem. Want dan gaan jullie niet naar de Heilige Berg. Als je van, deze, als je van dat standpunt uitgaat. De verbonden zijn dus in Israël en ook de wetgeving. Dus als u bidt om de wet weer op uw hart geschreven te krijgen dan is deze wetgeving alleen voor Israël. Dus dan heb je misschien subconsciously, of hoe noem je dat, in het Nederlands, subconsciously, onbewust een besluit genomen. Hier, we komen er dan naar elkaar. Dan heeft u onbewust al een besluit genomen en Abba Yahweh, vanmorgen wil u laten zien, bewust wie u bent. Israël is het verloste huis van Jacob, want daar heeft Paulus het over hier. Hij zegt dan verder dat de beloftenissen... Zijn ook aan Israël gemaakt. Abram werd beloofd dat hij een zaad voort zou brengen. En dat zaad, daar zou alle volken der wereld in verheugd kunnen zijn. En mogen zijn. En, zegt hij, uw nageslag zal een land beerven. en daar in het laatste der dagen weer naartoe gaan. Abraham is dus nooit beloofd dat hij naar de hemel ging in een bus goed grote loof. Nageslag. En dan één Moshiach. En dan terug naar het land. Want hij moet dat allemaal nog beerven En hij moet het nog helemaal doorlopen. Van noord, zuid, oost en west. Dat heeft hij nog niet gedaan. En hij heeft alleen maar een paar spelonken uh, gekocht. En dan zegt hij. Welke zijn de vaders uit welke de Moshiach is. Zowel het vlees aangaat. De welke is Elohim boven alle te prijzen in de eeuwigheid, amen. Doch, ik zeg u niet alsof het woord Elohim's waren uitgevallen, want ze zijn niet alle Israël die Israël zijn. Wat betekent dat? Ze zijn niet alle Israël die Israël zijn. Israël dat in Egypte bleef en niet het bloed aan de deurposten van hun huis hebben gesmeerd, bleven in Egypte achter. De en zijn daar omgekomen. Dan lezen we in Exodus 19 dat Israël werd uitgeleid. En er was daar een vermengd volk dat met hun uitbrok. Kennen zijt, zijt, noem ze hem allemaal op. En dan zegt Abba Yahweh als Mozes dat volk voor de berg leidt. Dit is het ganse huis van Israël. Hij zei niet er zitten Duitsers bij en Nederlanders en Joden en Israëlieten. Maakten voor hem helemaal geen verschil. Dit is het ganse huis van Israël. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij alle kinderen. Maar in Isaac zal het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleesers. Is niet de vleeselijke kinderen. Die zijn kinderen van Elohim. Maar de kinderen der beloftenis. ...worden voor het zaak zaad gerekend. Dus moeten wij weten wat deze beloftenis is. Als u in deze beloftenis gelooft en als u daarvan bekend bent... ...en daarachter gaat staan, dan bent u zaad van Abraham. Niet alles is Israël wat Israël is. Ik moet het even stellen dat er zijn mensen, ook hier in Nederland... ...die hebben van Israël en het Jodendom een gouden kalf gemaakt. Die zeggen, Paulus zegt gans Israël zal behouden worden dus iedere jood die ooit geleefd heeft en Israël, iedere Israëlit die ooit geleefd heeft die wordt behouden of die Yeshua nou aanneemt of niet het maakt allemaal niet uit want hij hoort bij het uitverkoren volk dat kan ik in de bijbel niet vinden maar deze mensen geloven dat wel en die zeggen daar ga ik ook nooit vanaf daar blijf ik bij nou dan hoef ik niet verder te praten want dat heeft dan geen zin Paulus leert dit niet alles is niet Israël, wat Israël is. En dat is heel belangrijk. Israël heeft een Elohim. En zijn naam is Yahweh. En dan zegt hij in Exodus 3, bij deze naam wil ik eeuwiglijk bekend staan. Niet uh, tot de Babylonische ballingschap. Niet tot uh, Jezus komt. Uh, ik wil ook geen senior heten. Ook niet her. Ook niet de Lord, mijn naam is Yahweh. En dat is heel belangrijk voor de laatste der dagen. Want zoals Yahweh zich weer bekend gemaakt heeft via Mozes aan het Israël in Egypte, zo zal hij zich ook weer bekend maken bij zijn naam aan het Israël dat momenteel in Egypte of in Egypte de wereld leeft. Want er is maar één naam onder de hemelen waarbij u gered kan worden. Dat zijn er niet zes. Het zijn er niet vier. Het is niet Allah of Boeddha of noem ze allemaal maar op. Er is maar één naam. En deze naam is... Yahshua. En dat betekent Yahweh die redt of Yahweh de redder. En Israël, het verloste huis van Jacob... dat luistert alleen maar naar de stem van de berg. De stem van de berg... Was de berg Sinaï, waar het volk naar geleid werd. na de uittocht? En daar heeft Yahweh zich verder bekend gemaakt. en heeft hij een huwelijkscontract gesloten. met Israël, die zei: voordat Yahweh iets zegt, nemen wij alles aan en we doen alles. Dat was het Amen. Israël luistert alleen maar naar de stem van de bergberg berg, en die stem is de stem. ...van Abba Yahweh. Abba maakt zich wel bekend door zijn woord... ...en dat woord is, zoals u weet, vlees geworden. Dat is even vlug de ene identiteit... ...en de andere identiteit die u in dit boek vindt... ...zijn de volken. Nederland, België, Duitsland, China, noem ze allemaal maar op... ...dat zijn de volken. De volken hebben ze ook goden... ...en die noemen ze Heer Allah, Heer Boeddha, Heer Krishna... Noemt u ze allemaal maar op. En dan zegt men vandaag de dag in Nederland... ...ook in protestantse kringen... ...dat de God van Israël, zeggen ze dan... ...om hun terminologie te gebruiken... ...en Allah zijn één en hetzelfde. Daar hoeven we verder niet moeilijk over te doen. We moeten gewoon een beetje meer... Uh, uh, ...meegaand zijn. En we kunnen ook best ons schoenen uit gaan doen... ...in de moskee, om daar gezellig... ...met onze islamische vrienden... ...waarvan de paus zegt, die horen er ook bij... Want ze geloven in één en dezelfde God. Ja? Kunnen we daar met z'n allen samen heerlijk doen wat we daar moeten doen. Dat kan in de wereld allemaal. Maar in Israël kan dat niet. In Israël strekken we ook de schoenen uit. Want we staan op heilige grond. Apart gezette grond. Voor Abba Yahweh. De enige almachtige grote Elohim. En buiten hem is er geen ander. En nooit mag u dat vergeten. Al komen ze met een mes op de trot. Yahweh is de enige Almachtige Elohim. Verder is er geen element. En Yeshua, volgens uh, Spreuken 30, vers 4, is zijn zoon. Ga nu maar naar iedere Ismaaliet Isma en vraag of Allah een zoon heeft. Dat wijzen achter elkaar af. Dus dat van één vers uit de schrift kunt u bewijzen dat Allah en Abba Yahweh niet een en dezelfde zijn. Spreuken 30, vers 4. Die mag u kiezen. Die mag u gereformeerd zijn. Binnenverband, buitenverband, bonds, noemt u dat allemaal op. Een hele rijen hebben we, griffen meer. Nederlandse hervormd, rooms katholiek Alles mag hier in de wereld zijn. Want Israël heeft een levenswijze meegekregen van Abba Yahweh. En die levenswijze heet de Torah. Ze hebben dan ook in de wereld wel verschillende Torah. To Islam heeft er een en Boeddhisme heeft er een. En in het Christendom hebben we ook Torah. Maar die zijn allemaal anders... Dan de Torah van Abba Yahweh, die aan Israël gegeven is. Wat is er nu gebeurd? Wel, we weten dat Adam, de mens, die heeft gezonden. En na zijn zonde is hij uit de tuin van Eden gezet. Maar Yahweh wil dat hij zich verzoent met alle mensen: niet alleen met de Joden of met de Israëlieten, maar met alle volken. Ieder mens heeft. De mogelijkheid om gered te worden. Belangrijk wat ik nu zeg, want dan moet u naar het internet en dan moet u mijn naam in Google zetten. En dan krijgen hele rijen Nederlanders die zeggen dat ik een of andere nieuwe vervangingsleer breng. U bent dus vandaag mijn getuige. Alle mens, maakt niet uit welke kleur, alle mens kan behouden worden. Dat is ook Jabees wil. Hij wil dat alle mens behouden wordt. Hoe doe ik dat nu, nu dat ik Adam gezegd heeft, als jij zondig, dan sterf jij. Dan ga je, dan ga je dood. Nou, nee, hoor, zeggen de mensen, zie je wel, hij, hij, hij zondigde en hij ging helemaal niet dood. Hij heeft 950 jaar geleefd, maar voor Abba Yahweh is, een, is een, jaar, een jaar als duizend jaar en een duizend jaar als een dag. Dus hij is in de eerste dag dat hij gezondigd heeft voor Yahweh gestorven Duidelijk. Toen heeft Abba Yahweh dit Israël uitverkoren als een uitverkoren volk om wat te doen. Om Yahweh te laten zien aan de, aan de wereld, aan de volk. En ze waren bij wijze van spreken een reclamevorm. Als je Israël zag, dan wilde je je daarbij aansluiten, want ze hadden een machtig Elohim die de enige was, die goede wetten had. Een volk dat een voorbeeld was waarbij, ja daar wou je bij weten. En dan kon Abba Yahweh de mensen redden in het volk, want de verlossing, de verlossing is in Israël. Er is geen verzoening in de, in de volkeren, maar wel voor de volk. Er is geen verzoening in Duitsland, in Nederland, in Nieuw-Zeeland, in Australië, geen verlossing. Als u verlost wil worden, dan moet u zich aansluiten bij die olijfboomgemeente, waar mevrouw vanmorgen over sprak. Maar het probleem is, we kunnen geen pruimen enten op een olijfbank. Dat is onmogelijk. Want dat mag niet volgens de Torah. We mogen geen zaad verwisselen. Dus op de een of andere manier moeten we allemaal van de pruimen af en moeten we olijven worden. Hoe gaat dat gebeuren? Hoe werd Caleb van Kennerzijd Jood genoemd in de schrift? Bij de Ruach HaKodesh, bij de Heilige Geest. Die heeft dat neergezet. Hoe werd Caleb de zoon van Jufanne, de Kennesite, wat een van de volkeren was, waarvan Yahweh aan Abraham beloofde, het land dat nu bewoond wordt door. Kennesite, sterret, noem ze allemaal maar op. Dat ga ik aan je geven. Dus dat was niet, zoals bepaalde lieden zeggen, een subtribe van Aaron of van Levi. Kijk, want dan is het niet moeilijk om een kalige Jood te noemen. maar als die echt uit een heidens volk kwam, ja... Hoe kan dat dan? Want hij wordt Caleb eh, genoemd, van de tribe, van de stam van Juda. En hij kreeg de stad Hebron als zijn eh, erfenis. Verzoening wel voor de volkeren, maar niet in de volkeren. Alleen is er verzoening, zoals we woensdagavond gezien hebben, in Israël. En dan, specifiek, het Israël van Jalen. Want alles is niet Israël, wat Israël is. Want in het orthodoxe jodendom, daar, daar zeggen ze we ook wel, van die Yeshua, daar willen wij bij, over het algemeen nog maar weinig van weten. Dus, als alles verzoend moet worden in Yeshua, maar wij verwerpen Yeshua, dan hebben we nog een probleem. Dan zitten we toch nog met gesloten ogen, die aan het opengaan zijn. Maar er is geen verlossing volgens de schrift in het orthodoxe Jodendom. Er is alleen maar verlossing in het verloste huis van Jacob. Dan heb ik twee punten die heel erg belangrijk zijn, want ik word er nogal van beschuldigd dat ik leer behoudenis door de wet. Ja, want de woorden zelf duiden aan wat het betekent. Yeshua betekent Yahweh die red En Torah betekent leer, onderwijs of wet. Dus wie redt u? Duidelijke taal. Hier staat precies wie u redt. Dat is Yeshua. En hier staat precies wat Torah betekent. Dat is leer, onderwijs, wet. Hockey, Mitzvah, team, doen we het allemaal maar op. Dus die wet kan u nooit redden. Want dat is Yeshua's job. job. Ja? De Torah houdt u schoon. Wast u bij het water van het woord. Daar kan niemand, als Paulus zegt, waarom dan die wet? Ja, als ik die wet niet had, dan, zegt hij, dan wist ik mijn zonde niet. Dus de wet wijst duidt u de zonde aan en houdt u dus schoon. Als u denkt, jongens, ik ga een ton stelen, dan moet u gelijk naar het woord en u zegt, ga je ook niet stelen. Als u denkt, heeft u nog niet gestolen, maar u bent onrein. De gedachten zijn onrein en die moet dan gewassen worden door het water van dat onderwijs dat zegt, u mag niet stelen. Dus hier maak ik u weer duidelijk in Amsterdam en u bent weer getuige dat ik niet leer dat u uw behoud kan verdienen door de wet te onderhouden. Dat is onmogelijk. Dan zegt Paulus in gelaten 3 vers 10. Als hij dat doet, dan sta je onder de bloed. Oké. Okay. Jeremia 6 vers 16. Daar staat dat wij moeten stilstaan. En dan moeten we eigenlijk goed om ons heen kijken en goed denken waar we zijn. Waar zijn we? En dan zegt hij, je moet op de komen en dan moet je terug naar de oude paden, Niet naar een nieuw pad. Niet naar een, een, een pad van de uh, uh, new age of uh, noem het dat. Nee, we moeten terug naar een oud pad waar de goede weg is. Dan zegt hij, krijg je shalom voor je zijn, voor je ziel je bezigheid. Dus wij moeten dat oude pad zien te vinden en waar dat leidt en waar dat vandaan komt. Onze redding is dus in Yeshua. Wie bent u in de Messias Yeshua? Wie zijn wij? Zijn wij heidenen? Christen heidenen? Christen heidenen? Willem J. J. Glashouwer in Israël op de weg naar zijn rust, bladzij 117, schrijft, christenen zijn ook heidenen. Daar ben ik mee eens. Hij doet het dan niet zo, maar ik ben het volkomen met hem eens. Want als je de wet niet onderhoudt en je leeft als een varkentje, ja, dan ben je een heiden. Duidelijke taal. Maar vanmorgen heb ik ook gehoord dat wij christenen zijn. Christenen, daar moet u heel voorzichtig mee zijn. Want christenen over het algemeen houden zondag, Pasen, Kerstmis, noemt u het maar op. Dus u moet voorzichtig zijn waar u zich bij identificeert. Daarom, ik identificeer mij eigenlijk ook niet als een massiaans gelovend Israëliet. Dat doe ik niet. Want in het massiaans, in de, ik heb het geloof ik gezegd in het Engels. Masiaan is messi- en ik en messi is rommelig. Het is messi. Het is ook rommelig in de Massiaanse beweging en daar wordt ook Yeshua verlogen. En daar worden ook dingen gezegd die helemaal niet waar zijn. Dus ik kan daar niet bij of mee identificeren. Zoals u eigenlijk niet kan identificeren met een christen te zijn, want u had de sabbat. Dat doen Christenen niet. Of wel? Ja, nee toch? Dus u kan niet zeggen dat u een christen bent. Zie je hoe belangrijk het is dat we de juiste woorden definiëren? Als we, als we woorden gaan definiëren zoals waarheid, geloof en Nuta, dan moet je die definiëren vanuit de Tenacht. Want de Tenacht was het boek waar de apostels over schrijven. Die schrijven over de waarheid, maar het Nieuwe Testament op de Britte Gadasja was nog niet geschreven. Dus hun vonden de waarheid alleen maar in de Tenacht. Daarom zegt Yeshua, alles wat geschreven is in de Torah, in de profeten en in de geschriften, dat moet vervuld worden. Dus als wij willen weten wat geloof is, dan zal je die hele tenacht moeten nasplitten en uitvinden wat de tenacht zegt dat geloof is. En dan dat geloof verwijst u naar de Torah. Wat de waarheid, wat is de waarheid? Vandaag werd gevraagd, ja de kinderen, jullie moeten de, de waarheid, waar vinden we die waarheid? In de tenacht. Dus we moeten de waarheid vanuit het titel definiëren. Wat is waarheid? Psalm 119. Uw Torah is waarheid. Maar die is toch aan de kruis geslagen, die Torah? Die hoeft, die hoeft toch niet meer? Daar hebben we toch niets aan? We leven nu onder de genade. Wel, als we vanmiddag Paulus eventueel zouden doen, waar ik, veel, waar ik heel erg toe bereid ben, dan zal ik u dat allemaal laten zien. Ook christenen zijn heinde. Maar de schrift zegt. Wie u bent. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Maar medeburgers der apart gezeten, De Hagio's, Saints en huisgenoten van Elohim. Huisgenoten. Denkt u dat Elohim rond de tafel zit met een stelletje heidenen, Die varkensvlees eet. En die met paashazen aankomt als jou. En met kerstboom? Dat, dat doet Abba Jare niet die mogen nog eens op de tempelmaand laat staan dat ze bij hem aan zijn altaar mochten verschijnen. Dat zijn heiden, maar huisgenoten van Abba Yahweh. Die, wie zijn dat? Dat zijn diegenen die zijn in dat verloste huis van Jacob, die aan de andere kant van de ledje waren, aan de groene kant, aan de olijfboomkleur kant. Dat zijn huisgenoten van Yahweh. En als we woensdagavond niet alles vergeten zijn, dan hebben we gezien dat die heiligen dat die apart gezet zijn als verbondskinderen. Verzamelt mij mijn gunstgenoten, dat zijn, die, dat zijn die heiligen, die mijn verbond gemaakt hebben met opveranderen. Psalm 50 vers 5. Dus als u een apart gezet bent, dan moet u een verbondskind zijn. Dus nooit mag u meer zeggen, dat, nee dat ben ik niet, dat zijn de Joden. Vooral als we vanmiddag klaar zijn, dan weet u precies wie u bent vanuit de schrift. Of u dat nu gaat geloven of niet. Dat weet ik niet. Ik kan hem ook geen geloof geven. Als ik dat kon, dan zou ik zo doen, net zoals de pook dat doet zo. En dan hadden we allemaal geloof en dan kon we naar huis, kunnen een huisje, koffie gaan drinken. Maar ik kan dat niet. De geest kan dat alleen maar doen. Ik kan alleen maar getuigen. Daarom ben ik ook een diensknecht van Abba Jare. Geen rabbijn of noem het allemaal. Paulus was ook een dienstknecht. En nou, ik stond bekend als, als een broeder, niet als een rabbijn. Verbonden gemaakt met offeranden. Gunstgenoten zijn deze saints die aan het eind van de eeuw kammaatsing in. Maar dat zijn hele specifieke lieden. Daar hoort niet iedereen bij. En dat verbond, als u dat naleest in Deuteronomium 29, dan ziet u net voordat Israël uh, het land ingaat, dat Abba Yahweh hier nog een mededeling voor hun heeft. En niet met jullie alleen maak ik dit verbond en deze vloek. Maar met diegene die heden hier momenteel bij ons voor het aangezicht van Yahweh staan. Maar ook met diegene die hier heden bij ons niet is. Nou wil ik u verwijzen naar uh, de brief aan de Korinthus. De Corinthians, 1 Korinther 10. 1 Korinther 10 waar Paulus het volgende zegt Ik wil niet broeders dat gij onwetend zijt. Dat onze vaders alle onder de wolk waren en alle door de zee gegaan zijn. Waar Paulus van zegt dat wij niet onwetend moeten zijn daar is het hele Christendom onwetend van. Maar ze zeggen wel dat die brief van de Korinthiëns aan hun geschreven is. Als deze brief eventueel aan het instituut kerk geschreven zou zijn, en dat is hij ook op een zekere hoogte, dan zouden ze dit ook moeten weten en ook na moeten leven. Dan zegt Paulus, en alle in Mozes gedood zijnde in een wolk en in de zee, en alle dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben, en alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke rotsteen, die volgde. Wie volgde? Wie was die rotsteen? De Moschia. Dus Yeshua was daar bij dat volk dat uitkwam uit Egypte. Maar in het merendeel van hen heeft Elohim geen welbehagen gehad, want ze zijn in de woestijn ter nede geslagen. En deze dingen zijn geschiet onstop Oh. Dus wat Paulus hier stelt is dat die eerste Exodus is tot voorbeeld. Heel belangrijk. De eerste Exodus, waarvan er een heleboel omgekomen zijn in de woestijn. Want die liepen al gelijk achter gouden kalven en niet het allemaal op. En daar zullen we het later nog even over hebben, want dat is heel belangrijk. Naar aanleiding wat er geschreven staat in openbaring 8. Die dat bittere water gaan drinken, want weet u wel, Mozes heeft dat kalf verpulverd. En hij heeft daar water bij gedaan en hij zegt, liever, drinken jullie dat mee heerlijk op? En dan gaan we naar nummer 5. En als er dan overspel gespleegd was, of er was gedachte dat dat kon eventueel zijn, dan moest de vrouw, neem me niet kwalijk waarom, maar die zou, dan, die zou dat moeten bewijzen, ja of nee. Water en stof drinken, en als de buik opzwelde, dan was dat zo. Daarom moet een derde van de wereldbevolking, volgens openbaring 8, dat bittere water drinken. Want allemaal zijn wij verlost, zoals we willen zullen zien, uit het heidendom. Daar waren we allemaal. Met paashazen en kerstbomen. En, ja? Met de Heer en de Lord. En, you know, Signor. Ja? Daar waren we. Eerlijk zijn, ik was daar ook. Ik geloofde ook in de bus. En Lindsay was mijn grootste vriend. Maar bij de genade van Elohim heeft hij de ogen geopend. En zijn we heel, een hele andere weg. Ik ben zijn teruggegaan naar de oude paden. En dan zegt hij, en deze dingen zijn geschied ons tot voorbeeld opdat wij geen lust... tot het kwaad zouden hebben... hebben, gelijkerwijs, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En er wordt geen afgodendienaars... gelijkerwijs als sommigen van hen. Gelijk geschreven staat... het volk zat neder om te eten en te drinken... en ze stonden op om te spelen. Als u Nederland wil vinden... Dan gaat u naar het final stadion. In Zeeland is de, is de criminaliteit zo hoog. Daar kan ik wel een uur over praten. Maar dat doen we niet. Maar er is geen geld voor politie. Voor bewijsmateriaal. Dat een of andere instantie moet leveren. Om de mensen die al de drugs. Daar klaarmaken en koken. Dat, dat, dat, dat moet 4 miljoen kosten. Daar hebben we het geld niet voor. Maar ze hebben 500 miljoen om een nieuw rugbystadion te bouwen, want de wereld kapt. Dat is belangrijk, toch? Daar gaat het toch om. Geeft ons brood en spelen. Daar is de mens. Van deze God is deze mens helemaal overmachtig. Brood en spelen. Zegt Paulus, doet er niet aan mee, want u bent op deze wereld verplaatst om de eeuwige te dienen. En dit vol in de eerste uittocht is uw voorbeeld. En laat ons niet moereren. Daar moet u de twee koningen op nalezen. Want u kunt geen twee goden dienen. Als u nog christen bent, dan moet u kiezen. Dat moesten de mensen onder Elia ook. Elia zei, jongens, dit is Baal. Weet u wat dat betekent? Baal, Nederlands vertaald. Dat is Heer. Baal is Heer. Hij zegt, moet voor de Heer, voor Baal kiezen. Hier is de lijn. ...of voor jaren. Maar je kan niet met twee benen in... ...eentje hier en eentje daar. En ja, maar de mensen, ja, die mensen daar die hebben hulp nodig, natuurlijk. Daar mogen we ook best naar, naar, naar uit naar rijken. Maar we moeten deze mensen zeggen... Als jullie, ...als jullie van al je depressies af willen... ...en van al je ziektes af willen... ...dan zal je allereerst spiritueel genezen moeten worden... En dan moet hij terug naar Abba Yahweh en zijn Torah. En dan zal hij zich over u ontfermen. Maar we kunnen dat niet rond de kerstboom blijven op de Dus ik ga hier weg. Maar u mag met mij mee. En dan gaan we samen de weg terug naar Abba Yahweh zoals de verloren zoon dat ook gedaan heeft. Dien daarom geen afgoot. Gelijk sommige reden van hen. Gelijk geschreven staat. Het volk deed al de spelen. Laat ons niet hoeren gelijk sommigen van hen hoereerd hebben. En er vielen op één dag 23.000. God is toch lief, dus ik de dingen doet God toch niet. Hij zegt in de Psalmen dat u meegaat maken in deze laatste der dagen, dat er een duizenden zullen vallen aan uw rechter en tienduizenden aan uw linkerhand. Maar als u in jouw abba bent, zal u niks gebeuren, maar u gaat het wel zien. Ben je daar klaar voor? Want de bus komt niet. Echt niet. Ben je daar klaar voor? Daarom ben ik zo blij dat u hier allemaal bent met een man of vijftig. Want u gaat elkaar heel hard nodig hebben. Want u zal en moet door die verdrukking mee. Daar moet u zich op voorbereiden. En dat, en dat ligt als een last op de rug van waarachtige eerlijke leraar. Want die gaan die dingen vertellen dat je denkt. Ugh. Want er komt een tweede uitkomst. Ik zeg dat niet. Jeremia 11 zegt dat. Niet alleen vanuit Egypte, maar zelfs van de eilanden van de zee. Dat is nu Zeeland, want wij horen er ook bij. Het staat zelfs in de schrift dat in de eilanden der zee, daar zal de Torah voor het eerst bekend gemaakt worden. Maar, want hij zegt, ik ga mijn Torah weer bekend maken. Of dat kerk dat nou wil of niet, dat heeft er allemaal niets mee te maken. Abba, ja, wij dat doen. En ik zie dat, want ik ga de hele wereld doen. Dat overal gebeurt dat ik ging uit Kuala Lumpur weg en daar danste 60 nieuwe Israëlieten. In een land dat zich alleen maar baart voor Allah. Want Yahweh heeft overal zijn licht. Dat zijn geen Chinezen, dat zijn geen Maleis, dat zijn geen Indiërs. Die zijn part en deel in het Israël van Yahweh. Dat zijn Israëlieten. Ik zal u laten zien hoe hier van prime olijf uh, kan worden. En dan zegt Paulus. U houdt de tijd in de gaten, hè meneer? U houdt de tijd, hè? Dat was de koffie, jammer, maar die mensen die moeten een kopje koffie doen, hè? Anders... Oké, okay, dat is goed. Oké. Okay. Laat ons niet hoereren, want er gaan er weer 23.000 op één dag. Want die zullen het koninkrijk van Abayahweh niet beërven. Ook leugenaars niet. En laat ons de Moshiach niet verzoeken. Gelijk ook sommige van hen verzocht hebben. En werden van slangen vernield. Gods toch liefde, dat doet hij toch niet? U laten omkomen door slangen. Die hele liefdesprediging van die God die ik niet ken. Dat is een verhaal. U hoeft alleen maar de Schrift te lezen. Ook in de Brit staat dit allemaal. Murmureer niet. Zeer zeker niet tegen de leiderschap. Er komt een tijd dat u uitgeleid zal worden. En dan zal u die leiderschap, die herkent u. Want er staat in de schrift dat de naam van Yahweh, het is niet van de Heer en niet van God en niet van Allah, maar de naam van Yahweh staat in uw voorhoofd. Daarom is het belangrijk dat deze naam weer bekendgemaakt wordt. Want daaraan kunnen we het zien. Die zullen u uitleiden. Murmureert daar niet tegen. Van wie ben jij nou eigenlijk wel? Ik ben, ben Mozes' zus en ik kan ook best uh, een beetje baas spelen hier. Mrs. Mozes werd niet aangesteld tot de leider in Israël. Maar Mozes. Dat betekent niet dat Mrs. Mozes niks mag zeggen. Zoals er in de Brit gaat als ja, Paulus in zijn schoenen geschoven is. Dat is helemaal niet waar. Want we weten van de nacht dat ook Mozes' zus een test was. En we hadden er nog meer. Dus... Vrouwen profiteren. Toch? Waarom kan Paulus dan zeggen dat je je mond dicht moet houden? Dus dat ken je. Want we moeten vanuit het vernacht wel de juiste dingen in de Witte Ghadersjaat lezen, want daar is wel het een en ander veranderd. Door leugenaars. Die het Koninkrijk van Elohim niet kunnen beerven of ze moeten zich bekeren. Want er staat in het boek Openbaring, als jij deze dingen verandert, dan word je uitgeschreven van een boek van het leven. Eerlijk waar. Daarom is het maar beter de waarheid te vertellen. En dan zegt hij in het elfde vers. En deze dingen. Alle zijn hun lieden overkomen. Tot voorbeeld. En ze beschreven. Tot waarschuwingen. Voor ons. Op welke de einde der eeuwige koning. Daarom staat het in de salmen. Dat de Torah. Of de woorden van Yahweh moeten overgebracht worden van generatie tot generatie. Want die moet zichtbaar zijn in het laatste dag, Anders weet u niet wat er aan de hand is. Niet overgeven aan het volgende geslacht. Nee, in het Hebreeuws staat duidelijk aan overgeven voor het laatste geslacht. Zodat het laatste geslacht weet, de kinderen die nog niet geboren zijn, wat er überhaupt van verlangt wordt. Want dan weten we het. Want als wij niet meer weten wat daar gebeurd is in die eerste exodus. En die zeggen, wel, dat is voor Israël, daar hebben wij niks mee te maken. Want wij gaan met de bus met z'n allen feestvieren voor zeven jaar. Ja? Dan hebben wij daar toch niks mee te maken. Dat is niet voor ons, maar Paulus zegt dus wel zo. Hij zegt dus wel zo. Dat is specifiek geschreven voor diegenen die nu leven. We leven toch in het laatste der dagen. Er zijn nog, er zijn nog drie of vier mijlpalen die we moeten zien. En dan, en dan gaat het gebeuren. Maar dat verbond is gemaakt met de vader. En Elohim, hun gekerm horende, dat heb je vanmorgen ook gehoord. We zijn in Sodom en Gomorra en we wilden vandaag liever nog weg naar morgen. Ja toch? Dat hoort Yahweh. Hij heeft ook gezongen over u. Staat in Sefania, Sefania staat dat als hij zijn kinderen terug ziet keren naar zijn Torah, dan zingt hij over u. De, de, de creator van het universum, die zingt over ons. Kijk, heb er wel van, eerlijk waar. Maar dat is waar, dat staat er niet. Sephanaya, Sephania. Tweede hoofdstuk. Dat mag u helemaal doorlezen, heel belangrijk. We zien, wie zijn die vaders? Is dat Ignatius, Clement van Rome of Johannes Calvin? Of, nee, dat zijn Abraham, Isaac en Jacob. Dus je moet weer kiezen. Het is een keuze. Ja, wij zegt, ik zet voor u de zegeningen. En de vloek. U mag kiezen. Wat ik zeg hoeft u niet te geloven. U heeft een keuze. Maar de vaders van Israël zijn Abraham, Isaac en Jacob. De vaders van de instituties, religieuze instituties in de wereld zijn Ignatius, Clement van Rome, Johannes, Calvin en nog wel een andere antikant. He? John Christosemus. Hele belangrijk. Ik moet een zijn lezingen maar eens lezen hoe die over Israël schrijft. Verschrikkelijk. Wie was Abraham? Nou dit is heel belangrijk. Hier gaat het begin. Wie was Abraham? Was hij een jood? Oké. Okay. één minuut. Maken we dit even af. Abraham was dus geen jood. Maar u moet wel voorzichtig zijn. Want als u naar de synagoge zou gaan. En u zou zeggen dat Rebecca niet jood was. Maar een heiden van oorsprong. Dat nemen ze u niet in dank af. Maar het is wel waar. Dus we gaan het hebben over Abraham. Over Sarai. En de hele kleng. Die oorspronkelijk uit Urdergaldeeën, dat is vandaag Irak kwamen. Daar kwamen ze oorspronkelijk vandaan. Dus we gaan maar even een kopje koffie drinken en dan gaan we daarna binnen. Ja? Keur. Oh. Zegt u het maar? We gaan nog even door. Oké. Okay. Abraham is dus, volgens de schrift, een Hebraïer. En een Hebraïer is iemand die van de andere kant afkomt. Hij kwam van Ur der Haldeeën en dan zie je, hem, en zie je hem bij de grote eikenboom in Shechem in Israël. Dus hij is overgestoken. Iemand die oversteekt van de duisternis naar het licht. Dat is een Hebraïer. Dus als u, als u in der tijd uw persoonlijke... Uh, heeft gevierd. Daar bedoel ik mee. Dat toen u nu het bloed van Joshua aannam. En smeerde aan de deurpost van het hart. Toen bent u overgestoken vanuit de duisternis. Naar het licht. Dus dan bent u een Hebreer. Dat bent u ook. Was Abraham ook. We zijn al Hebreers. De nakomelingen van Abraham. Isaac zijn vrouw Rebecca, kwamen dus van een Galdese vader en moeder, zijn dus van Iraakse achtergrond, en de vrouw van Isaac, haar broer was Laban de Syriër. Dus zover hebben we nog geen Israëliet, we hebben nog geen Jood, we hebben nog helemaal niks, we hebben een bunch of Heidense Arabieren zouden we ze noemen, ja toch? Met een Syrische Aramese afkomst. Isaac was 40 jaar oud, toen hij Rebecca, de dochter van Bethuel, de Arameer uit Padan Aram, de zuster van Laban, de Arameer of de Syrië tot vrouw nam. Ik zeg het niet, het staat duidelijk in het schrift. We weten dat in Isaac en niet in Ismaël, en in dus niet uh, Ismaël, maar dat in Isaac het zaak genoemd zou worden, en van Isaac ging dat op zijn vader Jacob, wij komen daar zo een op terug. Dus als we al die nationaliteiten van deze lieden naspitten, dan zien we tot zelfs de zonen van Jacob toe, dat die allemaal een galdeers op Iraakse, Syrische achtergrond hebben. Ook Jozef en zijn zonen, deze zonen werden geboren uit een Egyptische vrouw, dochter van een priester. Nou, als u van nu af aan, u feest, het, u viert het feest van de Eerste linge. Van nu af aan, want dat heeft u misschien niet geweten. Op het feest van de Eerste moet heel of al Israël een declaratie maken. Dus als u dat feest viert, neem ik aan dat u Israël bent. Nou, Anders zou u dat niet doen. We gingen kerstfeest vieren. Dan moet u volgens de Torah deze declaratie maken. Waarop gij voor het aangezicht van Yahweh, uw Elohim, zult aanheffen en zeggen. Niet, dat mag als je dat wil, of het hoeft niet, maar als je er zin in hebt, nee, gij zult. Ja? Mijn vader was een verdwaalde Arameer, die als een kleine stam naar Egypte afdaalde en daar vertoefde. Maar al daar tot een groot, machtig en talrijk volk werd. Dit wordt geschreven van Jacob. Jacob was dus een verdwaalde Arameeën. Wat ik nu ga zeggen, is in groes beweging. En ik heb het zelf thuis, als u gaat naar de stoonstenacht van onze broeder Judah. Judah, van de Jood. Van de Jood. En je slaat zijn, zijn stoonstenacht op Deuteronium 26, vers 5. Dan staat daar niet, mijn vader was een verdwaalde Arameeën. Dan staat daar mijn vader werd achterna gezeten door een verdwaarde Arameeër, want dat willen ze daar niet weten. Verdorven, Nederlandse vertalingen, neem ja. me niet kwalijk. Maar de punt is dat in de synagoge willen ze niet weten dat Jacob een verdwaalde Arameeër was. Want hier moeten wij alle getuigen dat alle afkomst, ook die van ons, ook die van die vader, dat die allemaal heidens is zodat niemand zich verheffen en zeggen: maar wij zijn de Joden. Ze zijn mijn broer en ik hou ziel veel van hem, maar dat doen ze. Ik heb het zelf gezien. En wij houden de Torah wel voor jullie en jullie zijn heidenen. En blijven jullie maar in Moab met je eigen grootte en zo. Maar wij gaan terug naar het huis van het brood. En komen maar best gelukkig in onze synagoge, daar halen we het geld op. Maar dan moet u wel terug naar huis, naar uw kerk. Ja, waar? Het is precies hetzelfde verhaal als Naomi met Orfa. en Rut. Ik ga terug naar, naar, naar Bethlehem. En blijven jullie maar in Moab. Met jullie god. Maar als wij in Moab blijven. Komen wij toch om. Want de verzoening voor Naomi's familie was op de dorsvoer van Boab. Niet in Moab. Maar in Bethlehem. Wilt u verzoend worden met... Want het is een... Verzoening is een familie aangelegenheid. Heel erg misverstaan in de kerk. Dus het, wij denken al dat... dat oh, uh, Jezus is voor ons gestorven. Wij nemen hem aan als onze verlosser. En nu is alles voor elkaar. Ik geef even de handelscentjes door, want ik heb nog. Alles is klaar, geen punt. Ja, u lacht erom, maar dat is waar. En niet tuigen we de kerstbocht nog op, gezellig op, met z'n allen. Hè? Heerlijk waar. De SS vermoorde nog even antidamp duizenden Joden. ...voordat ze de volgende avond zongen... ...stille nacht, heilige nacht. Nou, ik heb dat niet verzonnen, dat is gewoon waar. Leest u de boeken maar van dokter Hans Janssen, dat staat allemaal in. Een verdwaalde armeer, dat is, de, dat is de, de afkomst van Jacob. En daarmee declareren wij ook... ...en stemmen wij in met wat Yahweh hier zegt... ...dat wij moeten dit ieder feest van de eerstelingen moeten wij dit zeggen. Dat wij nooit vergeten dat alles en iedereen zijn achtergrond heidens was. Dus op een, op een punt in tijd waren we allemaal pruimen. Ja? Hoe zijn ze nu olijven geworden? Want we zijn er bij de Wij zijn altijd olijven geweest. Dat is niet waar. Jacob was geen olijf. Abraham ook niet. Dat waren pruimen Van Galdeeën, ...Iraaks-Syrische afkomst. Een hoop mensen weten dit niet. Maar het staat in de schrift en ik ga het er helemaal door en ik ga het u dus helemaal laten zien. Hij was verdwaald. Maar hij was een Aramea. Dan in Genesis 17 vers 4 en 5 dan ziet u dat... ...dit verbond dat met Abraham begon... ...nu naar zijn kleinzoon Jacob overgaat. Ik van mijn zijde heb een verbond met u gesloten... Dat gij de vader van een menigte volken. Oh. Niet dus één volk, de Joden, nee. Maar Jacob moet de vader worden van een menigte volken. De Mela Hagoyim. Een menigte van volken. En zegt hij, ik zal uw zaad talrijk maken als het stof der aarde. Dus alle beloftes die Abba Yahweh aan Abraham beloofd heeft. Die gaan van Abraham naar Isaac, naar Jacob, en zo so Zodat indien u het stof der aarde kan tellen, hij ook uw kroos zou kunnen tellen. Dat is Jacobs kroos. Dus Jacob, niet Abraham, daar is het ook aan beloofd. Maar het is niet alles uit Abraham dat zaad is, want Ismaël was ook uit Abraham. Maar die was geen zaad. Maar hier praten we over Jacob. Jacob moet kroost krijgen dat ontelbaar is. Dat staat hier toch? Ik heb dat niet verzonnen. Zodat indien iemand het stof der aarde kan tellen, heeft hij niks anders te doen van de week. Gaat hij maar beginnen. Zand van de zee. Hoek van Holland, daar kom ik vandaan. Ben ik er geweest. Een heleboel zand. En dat nou, voordat u helemaal in de helder bent. Nou, dan bent u al 10 lifetime verder. Voordat u dat... Geteld, dat is ontelbaar, dat wordt hier gezegd, dat Jacob's zaad ontelbaar moet zijn. Deuteronomium 1 vers 11. Israël is uit Egypte uitgeleid als een volk. En dan zegt Abba Yahweh hier, Yahweh, uw vader de Elohim, maakt u nog duizendmaal talrijker dan gij zijt." Hij zegt u, gelijk hij u heeft toegezegd. Duizend maal. De rabbijnen zeggen, ik zeg dat niet, de rabbijnen zeggen dat de 3 miljoen, een minderheid, is uitgetrokken. Meer een deel is in Egypte gebleven volgens de rabbijn. Maar laten we voor argument zeker laten we hun getallen aanhouden. Dus 3 miljoen zijn er uitgetrokken, die moeten dan vermenigvuldigd worden met een duizend. Want het moet ontelbaar zijn. Zoals het zand der zee en de sterren der hemel. Zo groot moet Jacob's zaad zijn. Dus dan hebben we het, als we het vandaag doorrekenen: hebben we de helft van de wereldpopulatie. moet op de een of andere manier. zaad van Jacob zijn. Dat is ontelbaar. Toch? Wat is nu. de odds, zouden wij zeggen in het Engels: dat u hier zit als. als individueel die de sabbat onderhoudt. Die vraagt om de wet om de harten geschreven te staan. Die een hart voor Israël. Ik voel dat ik bij dat volg hoor. Ik voel. Het werd er gelezen in het prachtige gezicht. Ik voel dat gewoon. Wat zou dus de odds zijn dat u uit een van die stammen. Van Jacob zou komen? Dat is al minimaal 50%. Maar zou dat eventueel niet zo zijn? Daar komen we zo beneden op terug. 3 miljard. Dat is zaad. Als zand. Bij de zee. Ontelbaar. Wij kunnen Juda of de Joden tellen. Heb ik het heel ruim gedaan? Hoor? Heel ruim. Want we weten dat er geen 15 miljoen in Israël zijn. We weten het, we. Er zijn er ook geen 15 miljoen in Europa. En zelfs ook geen 15 miljoen in Noord-Amerika. Maar laten we stellen dat we hier allemaal zijn. Dan hebben we een totaal van 60 miljoen Joden. Toch? Maar Jacob Saad is Dat is niet te tellen. Ja, ah, maar zeggen de Massiaanse joden, wij representeren het hele Israël. Want onder Ezra en Nehemiah zijn ze teruggekomen uit de diaspora van Babylonia. En je kunt zien vanuit de evangelie en Matthäus, er waren lieden van Asher en noem ze allemaal maar op. Dus in het jodendom van vandaag, dat is het Israël. Daarom zegt Willem Ouweneer ook. Ja, die mensen die schrijven over die twee huizen van Israël, die zeggen dat er nog miljoenen Israëlieten onder de voorten moeten zijn. Het is maar een graai in de lucht. Maar dat zegt hij omdat zijn hele theologie in de weg zit. Hier staat het wel. Het zaad van Jacob moet zijn als de sterren der hemel en het zand van de zee. Ontelbaar. Dat zegt Ja. Dus als hij dan zegt dat is niet waar, dan stel je Yahweh van leugenaars. Dat zou ik niet durven doen. Want we gaan bewijzen vanuit de hele schrift waarom dat is. Behoort gij nu aan de Messias, zo zijt gij immers Abraham samen. En naar de belofte erfgenaam. Daar wordt de taal van Paulus. Gelooft u in de Messias, in Yeshua? Staat hier wie u bent. En Isaac, Isaac gelooft ook in de Messias. Was die alleen maar geestelijk? Of was die ook lichamelijk? Kun je hem vasthouden? Ja hè? Dus als ik Wim zijn hand schud. Is hij geen geestelijk zaad van Abraham. Hij is ook fysicaal. Ja toch? Maar we worden wel verteld. We zijn wel verteld. Wij zijn alleen maar geestelijk. Of dat we rond zouden zweven. In een soort witte nachtjapon. Zonder iets anders. Nee. Als Isaac. En Jacob. En al die anderen fysicaal. Abraham zaad waren, dan zijn wij dat ook. Want dat zegt, dat zegt uh, Paulus. En Paulus wist dat uit Efeze 1, want daar schrijft hij. Dat is heel wonderbaarlijk heb hij dat schrijft. Dat de mens gecreëerd is voor de grondlegging der wereld. Dus, dus er is een dag geweest voor de grondlegging der wereld. Maar ja, wij zeggen vandaag, gaat ik de geest van deze mevrouw geschapen. Gedaan. Want alles gaat van Abba Yahweh uit. En zo al naar Dus wat, wat gebeurt er nu als wij zouden zeggen vandaag overlijden? Dan gaat die Ruach, die die dan voor de grondlegging der wereld geschapen heeft, ja, die gaat dan uit die lichaam weg. En die gaat weer terug naar de, naar de mind, de, de gedachte van Abba Yahweh, waar hij allereerst creëert. Dan zegt de pastoor wel als die mensen gaan bedragen we bidden voor de ziel. Van, nee, die ziel die gaat de grond in. En als dan de laatste dag komt. Dan zal, zijn er twee opstandingen. Eentje voor en eentje na het duizendjarig rijk. En als hij tot die opstanding behoort. Tot de eerste. Wat ik aanneem. Dat hij, daar, daar wil hij bij zijn. Bij dat nummer. En als hij gestorven zou zijn. Dan wordt die ruach van u. Die wordt weer verenigd met het lichaam. En die wordt dan veranderd in een ogenblik. Zodat u het koninkrijk kunt zien. Want Paulus zegt vlees en bloed kan het koninkrijk niet beërven. En zegt Yeshua tegen Nicodemus, die s'nachts kwam, jongens, als jullie niet van bovenuit geboren zijn, dan kan je het koninkrijk niet zien. Dus het kerk kan het koninkrijk niet zijn, want dat is zichtbaar. U kunt daar zien dat ze daar homoseksuele trouwen. U weet alles wat er aan de gang is. Maar zegt hij, vlees en bloed kunnen dat koninkrijk niet beërven, Maar als u dan verenigd wordt, uw ruwag met dat lichaam en getransformeerd wordt in een ogenblik, dan is uw lichaam gelijk gemaakt aan dat van Yeshua. 1 Johannes 3. Want daar worden wij al gelijk gemaakt. Want wij moeten weer terug naar zoals het was in het begin. Toen Adam, voordat hij gezondig heeft. Adam is de mens. De vrouw die las er ook. Die zei daar iets van. Adam is de mens. En de mens is gescheiden. En de mens is aan de ene kant mannelijk. En die andere kant is vrouwelijk. En als deze twee te samen komen, zijn ze mens. Alleen kan u alleen maar man zijn of vrouw zijn. Te samen ben u mens. Zo heeft Yahweh dat gewild. En toen heeft hij ons gescheiden en toen is het probleem geworden. De een is vol met de emoties. En de ander is allemaal van, het moet zo en zo worden. Ja, zeg maar vrouw, je hebt gelijk, maar. En dan komt er een heel verhaal. Ja? Wij moeten samen weer terug naar dat mens zijn. Dat is niet makkelijk. En dat gaat gebeuren in een ogenblik. Kom op, jij? Oké, okay. dan gaan we beginnen aan de belofte aan Jacob.